Volgens ACP-voorzitter van de Kamp wil Opstelten de salarissen voor politiemensen niet verhogen en de arbeidsomstandigheden fors versoberen. Opstelten zegt in een reactie dat hij de werkgelegenheid voor alle politiemensen wil behouden en dat een forse loonsverhoging niet realistisch is.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 De Duitse stad Keulen moet zich officieel distancieren... van de heksenvervolging en alle slachtoffers rehabiliteren. Dat is de aanbeveling van een speciaal comité. Dat is opgericht nadat een Keulse predikant een actie was begonnen... voor eerherstel van 38 mensen... die in de stad als heks op de brandstapel zijn beland. Dat waren niet alleen vrouwen, maar ook drie mannen en een jongen. De heksenjacht begon in Europa in de 14e eeuw... en duurde tot het begin van de 18e eeuw. En dan het weer, vannacht mogelijk wat regen, daardoor kans op gladheid...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 waarschuwing of een bedreiging. Of juist als een feestelijke uitnodiging. Het zal met name gaan over pianomuziek. Ik heb een goede vriendin die mij eens een keer vertelde over haar verblijf in een chique huis in Turijn. Het was een beetje zo'n paleisachtig groot huis waar allerlei appartementen, hele grote appartementen waren die dus allemaal op hetzelfde portiek uitkwamen. En één etage hoger zij logeerde daar, één etage hoger hoorde zij een man piano studeren. Nou, dat deed hij vanaf ochtends negen uur tot avonds elf. Uren achter elkaar, maar dan werkelijk onafgebroken. En dan een paar uur kwam hij even naar buiten... om op het portaal een sigaretje te roken. En dan ging hij weer naar binnen en dan weer uren spelen. Dat bleek Mauricio Polini te zijn. Wereldbefaamde pianist, vaak ook in Nederland opgetreden... die dus niets anders deed dan studeren. We hebben niet Polini te gast. We hebben een zeer vooraanstaande Nederlandse pianist te gast. Ralf Verraat. Die stuurde ik vanmiddag een berichtje, per e-mail, kreeg ik per omgaande een antwoord. Dus die zit niet de hele dag achter zijn, achter zijn piano, die zit de hele dag achter de computer. Dat is zoals het tegenwoordig gaat, dames en heren, in de muziek. Hartelijk welkom, Ralf Verraad. Dankjewel, Lex. Is dat zo? Nou, een schijnbedriegd hoor, moet ik nee, zeggen. Nee, dat maar. is niet waar, want ik heb je niet één keer. Ik heb je een paar keer een berichtje gestuurd... en dan kreeg ik steeds per omgaande antwoord. Ja, nou, studeer jij wel? Ja, ja het was inderdaad... Uh, ik heb zo uh, uh, uh, mijn eigen ritme. Ik studeer niet uh, de, de hele dag non-stop. Dat zou ik mijn, uh, mijn polsen en mijn spieren niet uh, kunnen aandoen... want uh, ja, de, de muziek uh, die ik speel is toch ook wel vrij... Ook veel eisend, maar dat fysiek um, veel eisend. Je moet echt uh, ja, ja, dat kan je echt niet uh, ja. vaak niet uren achter elkaar doen. En ja. het is vaak complexe materie, dus daar word je moe van. Dus voor mij werkt dat niet efficiënt. Het verschilt per persoon een beetje. Maar ik wissel mijn, uh, mijn studieuren altijd af uh, met in mailen. Het, eigenlijk alles eerst een uur studeren, dan uh, een kwartier mede, dan een uur studeren. Oh, die verhouding, mailen. want ik dacht namelijk, daarom leg ik het je voor: dit is de moderne jonge kunstenaar. Hè? Jij bent uh, 33, volgens mij, 34. 40, 34. Nee. De jongere kunstenaar die is. Die heeft een bedrijf. Die, ja. heeft, die is ondernemer. Die heeft een bedrijf die moet de helft van de zijn tijd besteden aan het leggen van contacten... het praten over contracten, et cetera, et cetera. Ja, dat is, dat is ook absoluut waar. Ik denk dat, uh, dat dat erg veranderd is in de laatste tijd. Ja. Als je uh, geen website hebt, als je niet op Facebook zit, noem maar op... Dan, dan, ben je, dan besta je bijna niet als je geen virtueel bestaan hebt, zou ik maar zeggen. Dus het is inderdaad heel belangrijk om dat soort dingen uh, goed bij te houden. En ik, uh, ik, ik ben echt inderdaad wel echt uren per dag bezig met de computer. En ik probeer het zoveel mogelijk dus op momenten te doen dat ik niet kan spelen... Ja. Maar het is een, een wezenlijk onderdeel van het, uh, ja, het muzikus zijn. Vind je het ook leuk of vind je het een straf? <hums> ik, vind het, uh, ik vind het leuk. Ja, ik vind het over het algemeen leuk, moet ik zeggen. Ik, uh, ik vind het leuk... Uh... Uh, het, het zet je gedachten nou ja, op wat anders. Je bent toch nog met muziek bezig natuurlijk. Maar uh, je zit toch maar naar die zwart-witte toetsen te kijken... en het scherm heeft sowieso wat meer kleuren. Het enige wat ik wel eens jammer vind... Uh, is dat, uh, dat je toch weinig tijd hebt uh, om uh, dingen doen als een mooie wandeling te maken. Uh, als je kijkt naar nou ja, bijvoorbeeld Twitter. Nou doe ik dat niet. Daar ben ik dus heel oude wets in. Want heel veel muziek doen dat wel. Ik doe dat nog niet. Maar als ik dat ook nog zou moeten doen, dan, dan kom ik echt niet meer buiten. Dus, uh, en ik ben ook heel bewust uh, dat ik geen iPhone heb... Uh, ik, ik ben bang dat ik het binnen een jaar wel zal hebben, want je ontkomt er bijna niet aan. Ja. Maar ik probeer het wel met je af te schermen. Want, uh, want is, is natuur wel een bron van inspiratie voor jou als pianist? Dat is voor heel veel muzici, zeker componisten, maar ook voor muzici, denk ik wel. Ja, wel geworden. Ik was uh, vroeger uh, daar te onrustig voor, moet ik zeggen. Uh, maar de Ho laatste. Hoe onrustig was je? Nou ja, ik, ik wilde altijd bezig zijn. En dat, dat heb ik nog steeds wel. Maar uh, ik was uh, fysiek redelijk onrustig. Ik kon, kon me wel heel goed concentreren. Maar ik, was, uh, ik, ik moest mijn tanden altijd in iets zetten. En ik moest eigenlijk ook heel vaak bewegen. Dat kan natuurlijk als muziek is wel goed met je instrument. Ja. In mijn geval met mijn vingers. Maar uh, dat vond ik altijd heel, uh, heel, heel fijn. En op een gegeven moment... Um, ik, ik werkte ook wel altijd heel erg veel. Ik, ik kreeg op een gegeven moment een, een vlam in mijn gezicht. Gelukkig is dat helemaal goed gegaan. En helemaal genezen. Maar dat was wel een teken van eventjes uitkijken en pas op de plaats. En toen uh, ben ik ook wel wandelingen gaan maken. En toen kwam ik ook achter dat, uh, ja, dat de natuur en het, het, het spel het best, van het licht best, best, best wel ja, mooi is. best wel mooi kan zijn. Ach man, jij geeft toch veel meer om de kunst dan om de natuur. <laughs> nou, het heeft toch wel ontzettend veel met elkaar te maken. En, ja, uh, ja we uh, ik vind, vind bijvoorbeeld herfstkleuren en klankkleuren, ik zeg maar dat, dat zijn al dingen. Het, het ruizen van de zee. Het klinkt allemaal erg romantisch. En dat is het waarschijnlijk ook. Maar het is wel echt zo. Dubussy, eh, well, die zei zelfs... Uh, Franse componist van het begin van de 20e eeuw... die zei zelfs dat uh, dat hele conservatorium niet nodig was... als je maar een keer een mooie zonsondergang ja. kon zien. Dat, dat, dat leer, daar leer je meer van dan een conservatorium nou ja, Dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. Maar het geeft wel aan hoe belangrijk zoiets is. Overigens, um, had jij eigenlijk de afgelopen dagen in Egypte zullen... Concerteren? Ja, ik had uh, een concert in uh, Cairo moeten hebben... met het Cairo Symphony Orchestra. En uh, dat is dus niet doorgegaan. Dat was om de hoek van het Tagrierplein. <laughs> en naast het, uh, het voetbalveld, dat is de, de opera ja. daar. Dus dat, nee, dat, dat, dat werd afgebeld na de voetbalramp. Helaas natuurlijk. Ja. Toen uh, ja, ja. in de eerste plaats weg de mensen. Maar, uh. Want um, ho hoe kom jij dan überhaupt aan zo'n contact? Uh, nou, dit is via... Speel je dus veel je vaker in het Midden-Oosten? Ja, ik heb er wel, uh, wel gespeeld. Uh, zo ook bijvoorbeeld in Oman. En, uh, uh, ja, ik vind het uh, wel een hele boeiende uh, plek om te spelen. Omdat je daar natuurlijk wel heel veel nog kwijt kan. Ik bedoel, men kent daar toch nog niet zo heel veel. En vooral, ja, ik begreep me vooral... op het zogenaamde 20 twintigste eeuwse vlak van de muziek. De gecomponeerde muziek. En dat is daar toch vooral... Klassieke muziek kent men wel, maar als je toch wat verder gaat... vanaf Dubussy tot en met zeg maar nu... heb je daar heel veel nog te bieden aan die mensen. En ook omdat bijvoorbeeld... heel veel muziek die nu gecomponeerd is... heel erg veel te maken heeft of beïnvloed is... door niet westerse muziek. Dus je kan er altijd heel leuk bij vertellen. Van, nou ja, het was niet... Alleen Mozart die beïnvloed is door, door de Turkse cultuur. Uh, Turkse Mars bijvoorbeeld, noem maar op. Maar um, ook heden ten dagen zijn er heel veel componisten... die zich expliciet laten, <coughs> laten inspireren door, uh, door, de, door, ja, door de, de elementen van de, van de niet-westerse muziek. Dat kan van alles zijn. In het de, in de, in de toonladder materiaal, in de ritmiek, van alles. En dat, dat is heel erg leuk. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is een leuke markt. Goed, misschien komen we daar ook nog wel op, op, op terug. Um, Ralf van Raad. Dus dit was het, uh, het begin van dit gesprek met Ralf van Raad. Het hele gesprek vindt u altijd ook de volgende dag... op de website van Radio4.nl. En um, hij is pianist, maar ook muzikoloog. Het zijn echt twee verschillende vakken. Hij heeft zich, zoals hij zelf al zei, gespecialiseerd... in de hedendaagse muziek. En is op dat gebied zeker een, een voortreffelijke ambassadeur. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. En verschrikkelijk goed. Hij sleept bij de vleet prijzen in de wacht. Nog niet zoveel als Whitney Houston, want die had er geloof ik 400 zoveel. Maar hij heeft er ook, je hebt er ook al een heleboel, een stuk of 8 oh, of zo, 10. Ja, zoiets. Kijk, ik heb ze niet geteld. Het zijn <lacht> geen bekers, maar het zijn vaak ook geldbedragen. Ja. Ja. Ondersteuningen. Uh, en je hebt ook al heel veel cd's op je naam staan. Uh, meer dan 20, vol volgens mij. Dus ja. Ik weet niet of je dat ook permanent bijhoudt. Uh, nee, <lacht> eigenlijk niet, maar het zijn er wel aardig wat, Ja, ja. ja. en die scoren ook allemaal heel goed. Je, je, je geeft uit, dat is in de platenbranche gebruikt... bij een label, zo heet dat, Naxos in dit geval. Dat, um, is, dat zijn vrij goedkope cd's, maar ze worden wel heel goed verzorgd. Je hebt je vliegbrevet, je bent 34... en op toch ben ik op tournee met muziek van Debussy en Jonathan Harvey. De, een van de redenen om je uit te nodigen... Um, is dat er net een nieuw, weer een nieuwe cd van je uit is... Laten we daar gewoon maar eens mee beginnen. Zullen we dat okay. maar eens doen? Eens kijken of ik uh, die cd-speler uh, aan kan krijgen. Dat is muziek van Charles Kuchla. Schreven in 1916. 1916, ja. 1919. Denk je dat het goed is om dit te introduceren? Ja, uh, ja, het is altijd goed met uh, dit soort muziek. Want het is inderdaad uh, het is geen Beethoven, het is geen Mozart. Uh, het, is, het is heel anders. Het is muziek die... Uh, die uh, ja, ik, ik moet even denken hoe je het Nederlands zegt. Uh, free floating is, zou ik bijna zeggen. Het, het is heel vrij, het komt heel geïmproviseerd over. Het is een componist die uh, heel erg geïnteresseerd was in... Uh, naast jullie componeren, maar in astronomie. En allerlei uh, soorten van mysteries. En hij las ook heel graag. Het is een zeer belezen man. Met een lange baard. En um, een van de dingen die hij heel erg interessant vond... was um, uh, de muziektheorie. Of de, alle, alle regels van de klassieke muziek eigenlijk ombuigen. En, en veel verder gaan dan wat men in die tijd durfde en opschreef. En terwijl ze in die tijd, hè, je zegt Dubussy, maar Stravinsky kwam eraan. En nog weer anderen. En daarvoor was ook al voortdurend decennia lang gemorreld... aan de grondvesten van de ja. muziek. Ze waren toen al heel erg bezig. Ze waren heel erg bezig. <clears throat> ja, dat was zo. En, um, en die Kutjeler, die is uh, eigenlijk... Uh, in in de tijd was hij heel erg gerespecteerd, maar het was toch een beetje een, ja. Een part figuur, ook met je een Einzelganger. Uh, iemand die zijn werken ook. Hij schreef ook ontzettend veel trouwens. En heel erg gedifferentieerd. Dus sommige stukken klinken echt buitengewoon uh, ja, eenvoudig en, ja. en lieflijk en, en nou ja, dit is dan weer een wat andere soort muziek. Waar, waardoor mensen ook niet zo goed wisten wat ze met hem aan moesten. En dat was een beetje een vreemde eend in de bijt. En In dit geval uh, hij heeft een cyclus geschreven, dus in 1916. Dus heeft hij drie jaar over gedaan uh, voor Piano Solo. Waarin hij een reis uh, door het Midden-Oosten eigenlijk door Persië, het toenmaagd Persië beschrijft. En ja, wat probeerde hij nou, want die muziek klinkt zo anders, nou, hij probeerde eigenlijk het hele idee van een vreemde cultuur, van een plek waar je nog nooit geweest bent, om dat in klanken te vatten. Uh, hij zag uh, bijvoorbeeld de woestijn en natuur die, die, helemaal niet, ja, die helemaal niet in Europa te vinden is, of nauwelijks. Um, uh, dat was nieuw. Uh, hij hij rookt nieuwe geuren van, van plantensoorten die, die, ja, die hier niet te vinden zijn. En uh, ja, hoe, hoe vat je nou, dat in Muziek. Dan, dat... dan moet het dus vreemd klinken. Ja, dat is zo. We gaan op pad. De eerste deel van Charles Cuchelin um, van de compositie van Charles Cuchelin Les Heures Persan door Al verraad net uit op het label Naxos. Je raakt wel bijna meteen in een andere sfeer, moed. Nou, niet nog niet meteen in trance, maar traag. Ja, ja, Voel, ja. bijna voelbaar bij de karavaan door de door de ja, ja. Niet nou, het is goed te horen. Ja, want dat, dat is ook inderdaad de bedoeling. In dit geval uh, is het een, uh, een siesta die uh, ge, ge, geslapen wordt. Hoe zeg je dat? Ja, middagslaapje. Ja, precies. In Ja, in de hete zon. Dus inderdaad, die, die lomigheid voel je. En ze maken zich hier klaar uh, voor, voor, voor die lange tocht door dat onherbergzame uh, gebied. En ja, het is het eerste deel van een cyclus die dan uur duurt. En ja, inderdaad, wat je zegt, die rust en die gekke harmonieën, die beetje dissonant valsige. Nou, ja, denken. Niet zo lang geleden hadden wij Reimer de Leeuw hier te gast. En die had toen Uspuut uitgebracht. Een visionair, een apocalyptisch ballet van Erik Satie. Ja. Dit begin doet me daar ook een beetje aan denken. Bijna meditatief. Bijna je tegen de stilte aan. Ja. Kijk. Hij loopt niet door nu, Goed. Misschien kunnen we hem ondertussen door laten lopen. Ja. Maar dat blijft zo niet. Um, waarom fascineert dit jou nou, als pianist? Want je bent er volgens mij ook weer bezeten van. Ja. Misschien wel bij elk ja. nieuw stuk, maar nu ook. Ja, nou om heel veel redenen eigenlijk. Wat, wat ik zeg maar heel mooi vind aan muziek is als het je, als het je verrast. Ja. Dus um, uh, ja, herhaling is één ding. Veel popmuziek, is het succes van popmuziek is toch gebaseerd op herhaling, op herkenbaarheid. En dat vind ik juist, nou juist het element wat ik er minder leuk aan vind. Um, die verrassing, dat, dat zet mij op scherp. Daar, daardoor blijf ik luisteren. En dwaal ik niet af. Voor sommige mensen is muziek een ideaal middel. En dat mag ook, maar om, om, om de afwas bij te doen. Of, of, weet ik wat, of als behang of wat dan ook. Dat kan ook. Ik heb ook van die muziek waar ik dat ja. heel prettig ben vind. Maar ik wil ook wel heel erg ontroerd worden... en gegrepen worden door muziek. En als ik klank hoor die ik niet snap... want ik, ja, ik snap het ook niet altijd... Als ik het, uh, of ik kan het niet thuis brengen... dan, dan gaan mijn oren zich spitsen. En dan denk ik, hé, hey, hey, hier wil ik meer van weten en van horen... En, en ja, dat is zeg maar als muzikus en puur als pianist... vind ik het interessant dat je met dit soort muziek... Uh, natuurlijk, ja, het voelt anders... omdat je een ander soort uh, grepen, akkoorden pakt... en een ander soort loopje speelt... dan zeg maar toch de meer op, op standaard uh, uh, loopjes... en harmoniek gebaseerde uh, werk... als bijvoorbeeld de klassieke componisten. Dit voelt allemaal anders. Er zijn gekke afstanden tussen de toetsen. En dat vind ik fijn. Maar het moet altijd voor jou avontuur zijn. Ja, ja. Als dat... aspect van vitaliteit. Ja, dat, dat is het, ja. Ik, dat dat is, vind ik heel belangrijk. Uh, het, het, het, het, ja, het, houdt je, het houdt, je, houdt je naad op scherp. En... Nou is dit natuurlijk ook mooi in beeld, want je voelt het hier... dit is altijd het tweede deel, we laten het gewoon ondertussen maar doorlopen. Omdat het, het is ook een reis. Ja. Het is dus echt een reis in het onbekende. Ja. In onbe ja zoals je al zegt, ja. in het onbekend land. Maar dat is muziek dus ook, in zekere zin. In ieder geval voor jou. ja. Ja, ik, het grappige is, ik vind zelf in, de, in, in het dagelijks leven dat je um, heel vaak in situaties terechtkomt. En ik, dat heb ik heel vaak, maar waar je eigenlijk bijvoorbeeld even geen raad meer weet of, dat je de, of, of nieuwe situaties. En dat zijn ook de situaties die het beste bijblijven. Uh, om het maar even belerend zeggen. Het leermoment. Maar dat, is, dat zijn wel dat zijn eigenlijk de, de meest interessante situaties van, je, van het bestaan. Juist hmm. uh, uh, uh, inderdaad, een uh, uh, raar pakket of een. Het kan van alles zijn. Maar dat, en dat wil ik terug. Terughoor ja. muziek. En dat vind ik ook zo mooi, want die harmonieën zijn zo mooi. Je kan, je kan zo genieten van die muziek als je, als je een beetje gewend bent om dat soort klanken te horen. Een beetje er doorheen kan luisteren door het feit dat: oh, oh dit klinkt alleen maar raar. Laat ik dat maar, laat ik dat maar uh, niet, niet beluid, Laat ik het maar snel afzetten. Dan, uh, ja. dan, dan ga je niet verder. En juist als je groeit, zeg maar, als je meer dat soort klanken kan waarderen, dan ga je echt ervan genieten. En dan ga je het echt mooi vinden. Dan denk je: ja. jeetje, deze kleur hebben we nooit het gekke gezien. is, Ralf als verraad. Je formuleert jouw visie op kunst als iets wat het gevecht aangaat met gewoonte en het slijtageproces van de gewoonte. Hm. Namelijk juist om het weer de dingen open en nieuw te maken en te houden. Maar nu heb je het over er weer aan wennen. Dus dat is, dat is, dat is heel tegenstrijdig. Ja, dat is, dat is ook waar. En dat is ook typisch van kunst tegenstrijdigheid, moet ik zeggen. Nou, um, dat, dat is zo. En je dat inderdaad zo? Als, je, als kunstenaar, dat je altijd met Tegenstrijdigheid ja. bezig ben. Ja, ja. Want dat is iets wat volgens mij wat wat wat voor mensen in het algemeen lastig is. Ja. Dat dingen tegenstrijdig zijn. Dat dat is zo. Uh, ik denk wel dat uh, ook weer in dit geval dat tegenstrijdigheid uh, inter, juist interessant is. Um, een van de. Van de het, het geeft je ook een hoop, wel een hoop worstelingen, moet ik zeggen. Ik bedoel, ja. ik bedoel, net zoals het feit van muziceren. Het feit dat je elke dag toch zoveel uren achter je instrument zit. Dat is, dat, dat is fantastisch enerzijds, maar het is verschrikkelijk anderzijds. Ik bedoel, ik zou voor geen ja. goud willen ruilen om wat anders te doen. Want ik ben er heel blij mee. Maar, um, hoe mooi het ook is om muziek te maken. Hè, je kan je gevoel ding kwijt, noem maar op. Uh, je kan een hoop dingen in verwerken. Maar anderzijds moet je wel je concert uh, spelen en uh, dat moet je goed doen. Dus. Elke keer als jij iets hoort, en dat is de hele dag door, wat je van jezelf niet bevalt. dan word je genadeloos voor afgestraft. Zowel je oren uh, als het publiek, want die, die merken dat meteen. Als. Uh... Uh, als dat je uh, daar gewoon, uh, gewoon, gewoon echt soms moedeloos van kan worden. Dus het is, is, gaat twee kanten op. Eén, het streven naar perfectie, mm. wat, je, wat zo mooi is, omdat het je gaande houdt. Maar anderzijds ook de frustratie die het vaak met zich meebrengt. Maar je zou ook kunnen zeggen... Ik denk dat tegenstrijdigheid een onmisbaar aspect van het leven is. En dat je dus door dat als kunstenaar... Ben je daar een specialist in? zou kunnen zeggen. En is dat ja. een van de redenen waarom een maatschappij, een samenleving kunstenaars nodig heeft? Ja, nou ja, je ziet ook uh, vaak als je um, uh, biografieën leest van componisten ja. en uitvoers, dat ze ook bijzonder tegenstrijdig zijn. En um, gisteren zeiden ze nog A en, en vandaag zeggen ze B. Ja. Uh, ik moet zeggen, ik betrap mezelf daar ook uh, <laughs> heel vaak op. <laughs> Doen we dit gesprek morgen nog ja, eens precies. over? En dan gaan we het, je hebt het over, over biografie van kunstenaars. Um, ik zit net de brieven van Debussy te lezen. Oh ja. Dit weekend is in Vredenburg in Utrecht een heel weekend aan zijn muziek gewijd. En jij speelt het nu, dus ik dacht, nou, dat is een mooie combinatie. En hij is buitengewoon een tegenstrijdige man ook. Sowieso, inderdaad. En een heel moeilijk levend. Maar hij heeft hier een hele mooie... Uh, wat is het? Uh, een brief aan een collega, componist. 1901, 11 februari. Nou, ook februari. Het is... Hij zegt, hij zegt nog veel meer, daar sla ik over. Het is, genoeg als mensen, het is genoeg als muziek de mensen dwingt tot luisteren. Het gaat niet over emoties, het dwingt mensen alleen maar tot luisteren. In weerwil van zichzelf, hun kleine dagelijkse ruzietjes. En ondanks het feit dat ze niet in staat zijn iets te formuleren wat op hun mening lijkt. Het gaat erom dat ze, en al is het maar voor een ogenblik, ontheven zijn van de verplichting op zich om zich op hun eigen grauwe, bleke gezichten te concentreren. Het gaat erom dat ze denken dat ze even hebben mogen dromen... van een denkbeeldig en dus onvindbaar land. Prachtig, ja. ja. Nou, als je het over deze muziek hebt... Ja. dat is bijna letterlijk een visioen van een ja. denkbeeldig, onvindbaar land... maar waar je wel even mag blijven. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het, is, uh, het is gek in de visuele kunsten, in schilderkunsten, maar ook in bijvoorbeeld uh, films. En daar is het eigenlijk heel gebruikelijk om uh, um, uh, uh, situaties te, te zien. Of, uh, ja, ja, zowel op het doek als, als op het beeld. Die. Die je of niet kent, maar ook wel eens die, die uh, confronterend zijn. Ja. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die houden van horror. Ik trouwens helemaal niet, maar ja. uh, uh, uh, bijvoorbeeld, of, of andersoortige, uh, laten we zeggen, niet per definitie bekende gesneden koekdingen die je alleen maar als ik zou bij ze op ze op zijn Vlaams plezant zeggen, die uh, die prettig zijn. En uh, nou uh, is het uh, nou vind ik dat hetzelfde met muziek. Het gek is dat veel mensen uh, van muziek zeggen als ze denken, hé, hey, dit is niet wat we kennen dat ze het meteen ook niet prettig vinden. En terwijl ze dat wel in, in de, in de in beelden kunst, kunst, ja. kunnen. Ja. Hoe komt dat, denk je? Waarom is dat? Ja, dat is een, daar heb ik ook heel veel over nagedacht. Dat, dat, dat is moeilijk. Uh, Pierre Boulez een hele bekende dirigent en componist... Uh, die zei van de opvoeding van, uh, van het oor... loopt uh, 50, minuut, 50 jaar achter op de op, uh, opvoeding van het oog. Ik hoop dat ik het goed zeg ja. ja. Dus uh, dat is altijd zo geweest. Dat het oor vindt dat heel moeilijk. Ik weet niet, misschien omdat het... Met, heel fysiek ook is. Hè, ja, vaak. Het is heel, veel indringender bijna dan, ja. dan licht, zou je kunnen zeggen. Ja. Je kan je, je voor geluid niet afsluiten. Nee, dat is het. Je kan je ogen dicht doen. Je kan je ogen dicht doen. En geluid speelt zich af in de tijd. Dus um, je kan pas geluid beoordelen na, na een, een tijdsperiode. Ja. Ja. Terwijl een, een schilderij, of, uh, dat, ja. dat zie je eigenlijk in één keer. Ja. Ja. Dus het is, het is ook moeilijker in dat opzicht. En, um, uh, ja, dat, is dat ook de worsteling die moderne muziek heeft. In deze tijd met publiek. Het is veel publiek dat zich heeft afgekeerd van moderne muziek. Jij bent een ambassadeur van die moderne muziek. Um, verklaart het dat voor jou ook een beetje dat er een gat, een te groot gat is ontstaan tussen wat er nu gemaakt wordt, geschreven wordt, gespeeld wordt en wat mensen horen, willen horen, kunnen horen? Ja, um, deels moet ik zeggen. Ik denk dat uh, een van de grote problemen met eigen muziek... want inderdaad, je hoeft de term maar te noemen en heel vaak denk ik: op... oh, dat niet. Ja, <laughs> En blink, plonk heet precies, het al. Blink, plonk piepknars, uh, boempads, uh, uh, kleddermuziek, noem uh, maar op. <laughs> ja, dat maar uh, dat, dat is ook inderdaad de associatie die veel mensen hebben daarmee. En, en dat is toch omdat, nou ja, net na de Tweede Wereldoorlog... konden componisten die toch hun, hun maatschappij wilden verklanken... zoals dat ja. uh, eigenlijk met alle muziek zo is... die ook hun, hun gevoelswereld en hun levenswereld in, in klank wilden vatten... Ja, die hadden toen het idee van, nou ja, we kunnen niet, uh, we kunnen niet uh, meer over poëzie praten. Of We kunnen... Schoonheid. Of... Schoonheid, precies. Mooie nee. klanken. Want het... Nee, na de holocaust en na, na alles, na de hele totaal, uh, ja. de, alle destructie die in de wereld heeft plaatsgevonden, is het niet meer mogelijk. Wij moeten de wereld uh, verklanken en dat is gewoon, uh, nou ja, bijna zich inderdaad gevoelloos of, of misschien zelfs een boosheid, een kwaadheid die erin zit, een, een afspiegeling van de grauwheid van de maatschappij op dat moment. Dus ja, er is in de jaren, nou ja, vanaf net na het Tweede Wereldoorlog een stroming gekomen die heel complex is, die uitgaat van het rationele, puur van uh, muziek als bijna wetenschappelijk ja. object. Zodat zeker, je er... niet, zeker niet behagen. Zeker niet behagen, inderdaad. Uh, en ook zeker niet al te veel je gevoel erin leggen. En dat heeft een enorm breukvlak doen ontstaan... tussen, ja. tussen het publiek en uh, tussen de componisten. Vandaag de dag is dat eigenlijk weer heel anders. Laat ik zeggen, de muziek is anders. Alleen dat stigma wat moderne muziek heeft... Dat, dat, daar komen we niet vanaf. Dat nee. is het, een beetje een probleem. Nee, nee. Uh, want de muziek van nu is eigenlijk is heel toegankelijk... en is heel mooi. En juist in de tijd van nu waarin, nou ja, hè, met, uh, je hebt e-mailverkeer, snel daadverkeer... alles snel, snel, snel, fragmentarisch... hebben mensen ook behoefte aan spiritualiteit. En dat komt er weer in. Maar ja omdat muziek en die, die moderne muziek zo, zo bij zich een slechte naam heeft. En omdat er nogal een zapcultuur is ontstaan... waardoor lange concentratiebogen eigenlijk helemaal niet meer uh, haalbaar zijn. Ik bedoel, dat is, in, de, in media heb je dat nauwelijks. Uh, dat je zo'n lang programma als, als vandaag bijvoorbeeld, dat, je, dat dat nog kan. Daardoor zijn mensen ook niet meer zo gewend... om, uh, om hun aandacht gewoon vast te houden, op een stoel te zitten en ja. gewoon te luisteren. Ja. Nou, dit, dit, dit, dit, als het daarover gaat... Zie ik dat dit nog twintig seconden duurt? Nou, die tijd hebben we wel. derde deel van uh, Les Heures Persan van Charles Cachelin door Al van Raad. Ah. Uh, dat duurt een uur, daar kan je uh, eer mee inleggen. Ik vind het prachtig. Het is een hele wonderlijke cyclus die aan heel veel andere componisten doet denken. En toch ook van zichzelf is. Veel Dubéchy klinkt erin door, dat is niet ja. zo gek. Het is uh, bijna half één. U luistert naar Casaluna van de NCV op Radio 1. Ik zei net dat u het hele gesprek vindt op de, op de website van Radio 4. Maar daar zitten we toch nog niet hoor. <laughs> dit, dit lijkt misschien zo, maar dit is gewoon Radio 1. Um, omdat ook praten over kunst belangrijk is. Um, en zeker actueel. Mijn gast is Ralf van Raad. Is er al een foto gemaakt van je? Staat hij al op onze uh, Facebookpagina? Nee, nou dan gaan we daar misschien <laughs> nog wel aan werken straks. Hij heeft beloofd te blijven tot twee uur. En als u straks belt na ene met vragen. Bijvoorbeeld over uw ervaring met muziek. Of nou, wat dan ook. Het avontuurlijke in het leven. Gewoonte uh, van alles. Dan kunt u bellen. Um, en in gesprek raken misschien wel met Ralf van Raad. Het nummer, zal ik het afschrijven? 0800-1121, voor zover u het nog niet kent. Je hebt het, Ralf, over spiritualiteit als een behoefte in deze samenleving. Hmm. Daar kunnen we misschien wel ook meteen wat muziek bij doen. Want, ja. Hè, wat hebben we... Um, uh, je hebt een cd gemaakt met muziek van Peert. Ja, dat, dat, is, dat misschien, is... Is dat het meest dat, toepasselijk? Ja, dat vind ik... Daar is ook een beetje de, de, de grondleggen. Je ligt vol met cd's. Heeft hij allemaal ja. zelf gemaakt. <laughs> Even hier... Ja, doe maar. Dit is Arvo Peert. Dat is een componist uit... Trek 21. Trek... Oh, doe maar. Het is een, een, een, een componist uit Estland. En ja. hij is uh, uh, ook een man met een, een waanzinnig interessant figuur... met een lange baard. Hoewel die nu weer korter is trouwens. Maar, je, je hebt iets maar, met mannen ja, met lange baarden. <laughs> Straks komen de Ayatollahs nog binnen. <laughs> zijn, we waren al in Iran. Ja. Jongens, pas toch op met die, met die moderne muziek. <laughs> <laughs> nou, ik heb nog geen baard. Nee, niet? Nee. Uh, nee. <laughs> maar ja. het is een, een dat je wel zeggen, maar er is nog geen foto op Facebook. Nee, dat is waar. Het <laughs> bewijs is nog niet geleverd. Nee, het is een Estse een, een, een, een componist en Hij is eigenlijk... Uh, Waarom hij zo interessant is is dat hij zijn kont tegen de krip heeft gegooid om het zomaar even te, te zeggen uh, uh, hij begon in uh, het uh, toenmalige onder het toenmalige sovjetregime begon hij te werken als, als heel nou ja, modern componist, wat mensen inderdaad met moderne muziek associëren. beetje Wat je net omschreef, ja, eigenlijk... vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dissonant en, uh, en berekend. Ja. Ja. Nou, en uh, daardoor raakt hij eigenlijk in een behoorlijke crisis, persoonlijk, uh, muzikaal. Uh, hij had het idee dat dat niet de weg was. Hij heeft een tijd lang uh, niet gecomponeerd. Hij uh, heeft zich gericht uh, tot uh, met name de Russisch-orthodoxe kerk en de Gregoriaanse, de middeleeuwse muziek. Dus hele oude muziek, met dat, dat kerkelijke gezang. En nou, daardoor is hij op een heel nieuw soort pad gekomen, een nieuw soort muzikaal bewustzijn en heeft sindsdien uh, eigenlijk een revolutie veroorzaakt in uh, de in klassieke muziek of ja. eigen tijd klassieke muziek leven door uh, helemaal niet meer zo complex te schrijven en het gevoel en het uh, zijn geloof in eerste instantie in muziek over te Daar brengen. kom je bij spiritualiteit ja. uit, zelfs echt religie van voor hem. Ja. ja. Um, en dat voorziet dan in een behoefte bij mensen. Ja, denk jij. Ja, dat, daar, daar ben ik van overtuigd dat uh, niet alleen getuige de populariteit van iemand als Pert. Ja. Uh, zijn CD's, uh, nou ja, dat, dat werd natuurlijk uh, met argusogen bekeken door, door het klassieke establishment. Zijn CD's liepen erg goed en zijn muziek werd overal uitgevoerd en nog ja. steeds trouwens. Um, maar, dus dat verklaart wel wat. Maar um, het, het mooie van deze muziek is dat hij teruggaat naar, naar, naar jezelf. Dat klinkt een beetje gek, maar het, het, het heeft geen uiterlijk vertoon. Het is geen muziek die zich baseert op enorme virtuositeit. Uh, het, het is muziek die uitgaat van eigenlijk nou ja, uh, meditatie ook. En um, het, het, het, het tot jezelf komen. Het, het, het, het, de harmonie vinden in jezelf. Klinkt wat zweverig. Maar het is wel wat, wat vroeger componisten ook, ook hebben gedaan. Ja? en ja, Wacht de, de, deed het ook bijvoorbeeld in heel veel stukken. En dat doet Pert ook. Pert die wil eigenlijk de, de esthetische waarde van vroeger uh, terug laten keren. Zonder per definitie ouderwets te worden. Deel uit een compositie van Arvo Peert. Lamentate. Hommage to Anish Kapoor. En zijn uh, beeldhouwwerk Marcias. Voor piano en orkest. En dat is een opname uit 2002. Met Ralf Raad als pianist. Solist hier met het Nederlands Radio Kamervierharmonie. Onder leiding van Joanne Valetta. Ook op Naxos uitgebracht. Dat is het, uh, je bent een artiest van dat label. Het is uh, uiterst eenvoudig. Dat is die muziek van Arvo Peert heel vaak. Is dat voor jou als pianist wel interessant om te doen. Ja, dat Want is natuurlijk... jij bent iemand die ook heel veel... virtuoze noten kan raken. Ja. En heel goed en mooi blijven spelen. Ja, wat nou, vind je hier aan? Ja, ik vind, ik vind het juist. Uh, het is een enorme uitdaging. Ik moet zeggen, het is, het was aan het begin bijna een soort therapie. Deze beetje voor mezelf, omdat ik in uh, dat merk je misschien ook aan mijn uh, snelheid van spreken. Ik weet niet, maar nogal. Uh, ik ja. heb vrij veel energie en ja. uh, ik kon dat. Uh, heb, jij, heb jij ADHD? Nee, nee, dat. Oh, uh, zoals je dat net als jonger, of wat je net zei ja, over jezelf als jongetje. dacht ik, het schoot wel even door mijn hoofd heen, of? Ja, maar, nou, ik was, ik was gewoon heel, ik was heel energiek in naad, maar ik, ik denk niet, ik had geen echte. Ik had had geen concentratiestoornissen. Okay. Dat, dat kon ik weer wel. Dat was gewoon dus, heel veel energie. Ik had veel energie. Ja, ik denk ja. dat dat toch. Uh, en ik was ook wel heel erg leergierig en ik wilde veel doen altijd. Um, maar deze muziek uh, dwingt mijzelf ook om, om uh, tot rust te komen en, en tot inkeer te komen. Dus dat, dat, was, dat is voor mij heel goed om te doen. Ja. <laughs> maar goed, daar heeft een ander nog niks aan, want je, je moet het ja. voor een ander uh, spelen ja. natuurlijk. <laughs> maar wat, uh, wat, uh, wat zo interessant is, dit is muziek die eigenlijk veel muziek. Ja, niet zo aandurven, net als Mozart bijvoorbeeld, heel erg moeilijk. Juist vanwege zijn eenvoud, vanwege de enorme ja. kwetsbaarheid. Ja. Je moet met een paar noten, ja. moet, je, moet je het zeggen. Ja. Dat kan je niet doen, je kan het niet verhullen met een hoop ja, Boah, acrobatiek. En, ja, precies. Ja. Maar, dus, dus je het, bent heel naakt eigenlijk. Je bent heel naakt. En elke noot, uh, en dat is voor mij een, een, een begrip van virtuositeit en waar ik ook nog nou ja, dagelijks aan werk om dat om aan te schaven. Virtuositeit is voor mij een totra, totale controle over je een beheersing dus van je instrument. Dat wil zeggen dat je na de techniek hebben om noten te raken, puur snelheid, uh, complexiteit... maar ook dat je elke noten intentie kan geven die je wil. En dat is wat deze muziek bij uitstek uh, wil. Dus dat je in, in echt in enkele noten... Alles zegt. Een, een, een, een malen symfonie, maar in twee noten. Uitdrukken. En dat is, dat is zeer belangrijk. Toen ik met Arvo Pert werkte, ik ben naar hem toe geweest. In Estland. Toen heeft hij dat, terwijl hij helemaal geen pianist is. Maar hij heeft dat op een fantastische manier geïllustreerd voor mij. Wat hij me helemaal niet eens op bewust deed. Maar hij speelde een paar noten. En uh, die waren ongelooflijk intens. Dat was echt, echt ongelooflijk. Hij had een hele slechte piano in zijn woonkamer. Echt helemaal niks bijzonders. En uh, hij ging zitten en er, er gebeurde iets ongelooflijks. Hij, het, voordat hij überhaupt de noot speelde, was er een enorme stilte. Ik weet niet. Het... Jij zat ernaast. Jij zat Ik zat ernaast. ernaast, ja. Dank je ernaast. Hoe voelde je je op dat moment? Ja, heel je jij was daar naartoe gereisd. Ja. Ja. En dan, maak je, dan drink je thee of ja. je ging je meteen... Uh... ja Nee, het was, het was zo fantastisch. Want die man is ja, gewoon ontzettend uh, bekend en zo. En ik wist helemaal niet... Ja, hij is een wereldberoemde. die wordt echt over de hele wereld wordt hij, uh, ja. bewonderd. En, ja, ja. En... En uh, toen ik binnenkwam, dat vond ik zo mooi en zo, zo lief eigenlijk. Dan had hij uh, een keer tegenzet en allemaal keetjes die hij zelf gemaakt had. <laughs> <laughs> echt ontzettend huiselijk. En dat vond ik al heel ontroerend. En, en, en we hebben eerst heel lang gepraat. Uh, echt zo'n uur of zo over muziek en uh, hmm. uh, over, ook over spiritualiteit. En... Uh, uh, wat ook zo bijzonder was, is dat, uh, dat hij op het moment dat je wat tegen hem zegt, moet ik heel erg aan wennen dat hij je heel lang aankijkt, maar helemaal niet reageert. Dan denk je eerst van zeg ik zo ook stomme dingen of zo. <laughs> dat hij, begrijpt hij me niet. Of... Maar dan, dan komt hij er aan het eind van het gesprek, of na een van na een tijd komt hij er weer op terug. Dan blijkt hij dat toch allemaal inzicht nee. hebben genomen. Nee. Maar toen hij inderdaad speelde, toen dacht toen ik... Toen uh, zitten dus? Je ja, zet, ja, toen ging je, je zitten. Gebeurt niks. Eerst niks? We niks. Nee, eerst, nee, inderdaad. Eerst gewoon niks. En nou, dat, dat, dat is heel spannend als, als er niks zo. gebeurt. <laughs> en toen, jij ja, bent echt van... Oh, oké. Okay. Uh, er valt een soort sfeer uh, daar, ja. of atmosfeer... die, die bijna, bij, bijna religieus is of zo. En, en, en hij, hij, hij, hij speelde één noot, of twee noten... echt achter elkaar met een heel enorme diepgang van zijn klank, zou ik maar zeggen. En hij vouwde daarna zijn handen. Hij hield het pedaal uh, omlaag, waardoor dus alles door bleef klinken. Maar... Uh, hij vouwde hij zijn handen alsof hij, alsof hij aan het bidden was. En hij sloot zijn ogen. En hij bleef, hij bleef echt, nou ja, misschien wel twintig, dertig seconden zitten. En uh, je zag dat hij de, de muziek, die twee noten... Die, die, die uitwerking van die twee noten op elkaar... want ja, dat gaat allemaal zweven en dat, dat, dat, krijgt, dat krijgt een leven. Dat, dat, dat, zorg, dat uh, internaliseerde hij helemaal. Dat, dat liet je helemaal door zich, dringen, door zich heen dringen. En pas daarna ging hij weer verder. Alsof hij echt ja. adem nam en weer verder ging. En dat, dat vond ik zo bijzonder. En ja... Dan heb je echt de essentie van muziek te pakken voor mij hoor. Dan, uh, dan, ja, dat is echt fantastisch. Dit was precies de passage waar het om ging. Dit hadden we niet van tevoren afgesproken. Ja, dus ik was hier heel blij mee. Hij loopt hier nog. Ja. Die, die noten speelden. Het waren echt deze noten. En uh, er staat zeg maar, niet zo'n rust tussen die noten. Ja. Maar die heb ik erin gelegd. Omdat hij dat dus... Je uh, hebt ja. dat meegemaakt met ja. de componist. Ja. Zo bijzonder is het als je, als je werk speelt van componisten die leven. Ja. Dan kun je ernaast zitten... En, en meeluisteren met hun oren. Nou heet dat stuk, uh, dat de deel wat we net horen, met deze klaagzang, wat is het eigenlijk, er wordt hier ook een, een dode beweend? Ja. Dat, dat vorige deel heet Pregando, bidden. Mm. En jij vertelt net dat hij daar met gevouwen handen ja, zat. Ja. Is dit bidden? Is dit ook voor jou bidden? Door ja. muziek heen? Ja, ja. En, en tot wie dan? Ja, dat is. Nou ja, ik ben zelf uh, niet kerkelijk opgevoed ook niet religieus. En. Uh, dus het, het is voor mij niet een concreet bidden wat aan een geloof vastzit. Maar. Um, het, ik, het, ik vind elke vorm van contemplatie en reflectie. Uh, dat is reflectie over jezelf en reflectie over jouw positie in, in het leven. En. En sowieso, zeg maar, de maatschappij. Dat vind ik al een vorm van. Dat vind ik een vorm van bidden. Want volgens mij is bidden. In eerste plaats uh, contemplatie. Hm. Uh, daar gaat het volgens mij om. Je bewust worden van dingen. En deze muziek, uh, als je die speelt... door die rusten, doordat je echt moet luisteren... naar samenklanken, hoe, hoe reageren twee tonen op elkaar... die dwingt je om... om niet bezig te zijn met allerlei... Uh, nou, ik zou hem zeggen, acrobatische dingen... maar om echt... Om echt uh, de ruimte te laten, om de muziek te laten ademen. Om de muziek ja. een, een toegangsdeur te geven. Om, ja om reflectie te, te, te, of, of aan bezinning te doen. Dus ook. Ja, als het ware, Hoe uh, moet je nou zeggen, zonder daar heel zweverig over te doen. Maar als het mediteren is, dan een, een, een, een in gesprek te raken met je eigen ziel, als het ware. Ja. Dat is het. Dat is, dat is mooi, want uh, dat is inderdaad uh, wat die muziek ook beoogt. Uh, er zijn uh, naast Perth uh, veel meer, of ja, toch een stuk meer componisten die later, dus uh, mede beïnvloed door Perth, die uh, in die stijl zijn gaan componeren. Of dat is bijvoorbeeld Joep Francis in Nederland. En, uh, dat, dat is bijvoorbeeld iemand die, die niet uh, religieus is in de zin van uh, aan geloof gebonden, maar wel die spirituele kant ja. heel erg uitdraagt. Het zou zo kunnen zijn. Het is niet voor het eerst dat dat gezegd wordt. Dat sinds de kerk een minder grote rol in onze samenleving speelt. En er wel een behoefte is aan uh, spiritualiteit en religiositeit. Dat kunst, die, als het ware, de taak van, die, uh, van de kerk ja. heeft overgenomen. Zie je dat? Zo? Als, ervaar je dat als kunstenaar zo? Ja, ja ik... ik uh... Dat is een hele goede vraag. Ik, ik heb gemerkt dat uh, ik, bijvoorbeeld met, met dit stuk, ik heb dat een aantal keer uh, uitgevoerd. Uh, in Rotterdam, in het Doelen, ik heb het ook in Polen gespeeld. Uh, uh, elke keer als het gespeeld wordt, dan hing er een, een, een, een ijzingwekkende stilte na afloop. En er was wel iets bijzonders in de zaal gebeurd. En dat ik, de keer dat ik bij mis ben geweest, had ik eenzelfde soort gevoel van, van grootsheid. Wat ergens, ergens in de zaal hing. En dat hoor je of dat voel je ook in die muziek op het moment dat dat heeft geklonken. Dan is de stilte die naast klonk anders dan de stilte die ervoor klonk. Mensen gaan ook anders naar en mis dan dat ze daar vandaan komen. Het is, je hebt een, een, het is bijna een reis die je gemaakt hebt om daar maar weer aan terug te komen. Bij terug te komen. maar dan een reis door je innerlijk heen. Dus ik, ik, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk wel dat er. Ja, dat, dat muziek die functie uh, ja. in ieder geval zeker kan hebben. Ja. En dan zijn we, hebben we pas twee cd's gehad. <laughs> het is uh, tijd om even ruimte te bieden, uh, Ralf Verraad voor het hoorspel. Het bureau. Daar gaan ze heel weer heel anders met elkaar om. Um, en dat komt er over een minuut ongeveer aan. Dus dan gaan wij er eventjes tussenuit. Maar oh, de muziek, hier, deze is deze jou, deze je. exemplaar. Ehm... Um, dus wij gaan, jij blijft er? Ja, ik blijf maar steeds. Want we kunnen het echt nog over nog veel meer muziek hebben van jezelf of van de, de, uit de geschiedenis. Gewoon die moderne muziek, waarom is dat nou wel is, er Gebeurt er heel veel wat wel degelijk de moeite waard is? En is daar ook een publiek voor? Nou, daar kunnen wij over, uh, daar wil ik graag met je over doorpraten. ben uh, ook over dat jij als 14-jarige knaap al brieven schreef naar hmm. wereldberoemde pianisten. Dat <lacht> was het, Chickoria. Je was ja. 14 ja. Ja, en je dacht van, nou, uh, <lacht> u bent. U, wat schreef je hem nou? Oh, dat was verschrikkelijk. Nou ja, als ik het teruglees ga ik me dood. Dan gaf ik hem tips dat hij toch wel beter niet op die elektrische piano kon spelen en zo. Dat hij veel beter is op akoestische instrumenten. dat Ja, dat heb ik echt geschreven. Chickory is een Amerikaanse jazzpianist, maar wel een hele grote was dat. Ja, En hij was echt zo ontzettend aardig om mij altijd terug te schrijven en we hebben elkaar. hem een heleboel brieven geschreven? Ja, ik heb hem. Ja, we hadden echt een kort Ja. Veertien. Meester. Die komen zeker in jouw biografie uh, uh, terecht. Maar uh, nou ja, ik nodig u uit om, om te bellen met vragen aan Ralf van Raad. Misschien ook wel opmerkingen. Verhalen over wat u nou het mooie avonturen vindt. Want daar ging het natuurlijk in wezen ook over uh, de grote strijd aan met het monster van de gewoonte. Tot zometeen na 1 uur.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 Damsman is een zonderling. Een man met een uh, gebruiksaanwijzing. Uh, maar ook kisten. hem. En je zou het wel kennen. Oh ja, hij zou het grif kennen. En hij ik de tijd voor. Maar u krijgt hem nooit zo ver. Ze zeggen wel eens dat wij en kapper zijn. Maar dan kennen ze Damsman niet. <laughs> en een stoomloos vreest. is Voor u is dat er het grif net. Om dezelfde reden net als dit meneer Beert daar benauwd voor is. Waar woont u? Uh, in Jestermar. Dus wat dat betreft zit het wel goed. Ik zou het kunnen proberen. Jee jee, damsma Oostermeer. Oostermeer. Maar het lukt u nooit. Dag meneer Koning. Dag zou je het lastig vinden om voortaan gewoon je en jij tegen me te zeggen? Dat had je wel eens eerder kunnen voorstellen.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 Zo'n oude ongetrouwde oom, die weet misschien niet eens wat dat is. <tieding> Waar al de ziel tot een van een man, de wolf, de zoon, de broer. Eerst binnen een baard hier, was het niet dan een baard, wil ze natuurlijk verder los zonder?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 Dus, u komt uit Herenveen. Ja. Hebben u daar dan geslapen? Nee, ik ben met de trein gekomen. In Herenveen heb ik een fiets gehuurd. Oh, kan dat wel? Aan het station. Oh, nou nee. ja, dat is makkelijk. Dus, u hebt de fiets gehoord? Ja. ja. En hoe hebt u dan gefietst? Via oranjewoud en toen langs de Compagniesvaart tot Jubbega. Jubbega. Mooi is dat, hè? Ja, dat is heel mooi. Ja. Oh, dat is zo mooi. Prachtig. Wat zijn die wouden dan mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja, dus. En toen zeker via Beestersweg en Drachten. Ja, Beestersweg is ook mooi, hè? Heel mooi. En toen van Drachten over Rottevallen hierin. Oh, maar dat is ook mooi.